Zit van der Linde met het NOS-journaal. Scholen, ouders- en jongerenwerkers zouden meer aandacht moeten hebben voor rechtsextremistische jongeren. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid wil een discussie op gang brengen over hoe jongeren die online radicaliseren op tijd in beeld kunnen komen. Vorige week waarschuwde de NCTV voor een paar honderd jonge jongens die een dreiging vormen voor de nationale veiligheid. De coördinator vreest dat het eigenlijk al te laat is als de jongeren pas in beeld komen via de inlichtingendiensten. In Poolse steden hebben tienduizenden mensen geprotesteerd tegen de strenge abortuswet in het land. Aanleiding waren berichten over een zwangere vrouw die overleed in een ziekenhuis, volgens betogers omdat de artsen een abortus weigerden. De Poolse regering blijft achter de abortuswet staan. Artsen zouden in dit geval fouten hebben gemaakt. Polen heeft sinds dit jaar een van de strengste abortuswetten van Europa. Abortus is alleen nog mogelijk als er sprake is geweest van verkrachting of als het leven van de vrouw in gevaar is. Het huis van de Irakse premier is aangevallen met een drone vol explosieven. Irakse autoriteiten noemen het een mislukte liquidatiepoging. Op zijn Twitter-account zegt de premier dat hij in orde is. Hij zou wel naar het ziekenhuis zijn gebracht. Wie er achter de aanval zit, is onbekend.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 Vanwege tekort aan verkeersleiders rijden er geen treinen tussen Barneveld en Ede-Wageningen en tussen Maarn en Rhenen rijden bussen. Het weer nog, zon en wolken wisselen elkaar af, vooral landinwaarts en in het noorden vallen enkele buien. Er staat een krachtige westenwind en het wordt ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB.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 Opname 1928. En de volgende artiest die uh, nam afscheid in 1970... In verband met zijn broze gezondheid. In een korte tijd kreeg hij een lichte hersenbloeding en een aantal hartinfacten. En uiteindelijk nam hij in 1972 afscheid van het publiek. met een televisieshow samen met Tante Leen, Willy Alberti, Ramse Safi, Zwarte Riek en Harry de Groot. En aan het eind zong hij het afscheidslied Bedankt, lieve mensen. We hebben het over niemand minder dan uh, Johnny Jordaan, pseudoniem van Johannes Hendrikus van Musche. Hij was geboren in Amsterdam op 7 februari 1924. en aldaar overleden op 8 januari 1924. Nederlandse zanger en vertolger van het levenslied. En u hoort hem nu Johnny Jordaan met Als het even kan, ja dan. De lieve heer heeft mijn vrouw geschapen. De een is zwak, de andere is sterk. De lieve heer heeft mijn vrouw geschapen. Dus als het even kan, ja dan. Als het even kan, ja dan. Doen de vrouwen van het zware werk. Als het even kan, als het even kan. Zware ver. De sterke drank moest eigenlijk verdwenen Met de cafés in elke straat of steeg De sterke drank moest eigenlijk verdwenen Dus als het dit ken je dan, als het even ken je ja dan heb ik zelf alle vlees leeg Als het even ken, als het dit ken Als het dit ken, dan heb ik alles leeg je was een mens, zo aan de vreugde. Dus als het even kan, dan doe je daar wat aan. Het vrouwelijk schoon, dat denkt direct aan trouwen. Het vrouwelijk schoon, wil boter bij de vies. Het vrouwelijk schoon, dat denkt direct aan trouwen. Dus als het even kan, je ja dan, als het even kan, je ja dan. Zullen we steeds dat het blijven, is. Als het even kan, als het even kan. Want anders gaat het mis. Als het even kan, als het even kan. Als het even, even, even kan. Je moet als man toch zorgen voor je kinderen. Een goede vader die blaast steeds op zijn post. Je moet als man toch zorgen voor je kinderen dus... Als het even ken je ja dan, als het even ken je ja dan, gewoon ergens anders in de kost.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 De schieren van de tram, de duiven op de dam, die brengen veel vertier in het hart van oude Amsterdam. Ik heb je zo vaak horen zingen, jouw stem hoor ik haast iedere dag. Die jij in gedachten ziet staan. Jouw stem is voor mij als een parel. De parel. Dan Schalli, Jan Schalli Orchestra, zo moet ik het zeggen, met Johnny. En dan hoorde je Johnny Jordaan samen met Tante Leen met De Duiven op de Dam. En de volgende artiest kennen we allemaal, Karel Verbrugge. En uh, als artiest heette hij natuurlijk Willy Alberti, geboren in Amsterdam 14 oktober 1926. En overleden in Amsterdam op 18 februari 1985. Nederlandse zanger uit de Amsterdamse uh, Jordaan, moet ik zeggen. En daarnaast straat hij op als acteur en televisiepresentator. En Alberti wordt, uh, wordt meer dan 35 jaar na zijn dood nog steeds herinnerd... als een van de beste zangers die Nederland ooit voorbracht... die zowel als levenslied als opera kon zingen. En zoals u al gemerkt hebt, allemaal nummers uit de Jordaan. Ik heb er een heleboel op gezocht. En uh, dit is Willy Alberti, samen met Johnny Jordaan... met In Je Ogen staat geschreven. Zacht rust de wind met zangerig geluid. Het klinkt als een liefde. The boss So full.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 So Van de Amstel mengen met de deining van het ei. Waar het karaljon der Westenkoren twinkelt door de lucht zo klaar en blij. Waar ik eens gespeeld heb met mijn makkers. Waar ik ben geworden. De dronen, er gaan straks zo'n mooie oude kracht, Heb ik aan de florievolle dagen van jouw groot verleden vaak vandaag. Immer, ook uit jouw verweerde gevens blikken als het ware. Van ontroering, koud en klam Het woordje Amsterdam Ja dat was Frans van Schijk met Amsterdam En daarvoor Willy Alberti Tezamen met Johnny Jordaan Wederom met Mijn Vissers Meisje En de volgende artiest is Arie Paschier geboren in Amsterdam In 1936 en overleden op 14 mei 2019 Was een Nederlandse Amsterdamse volkszanger Moeten we eigenlijk zeggen Die vooral bekend is om het nummer Kleine Vogel hij werd geboren in de Bloemstraat in de Amsterdamse Jordaan. Zijn vader was een Groninger, afkomstig uit Vartwem. Uh, en zijn moeder was Ethiopisch en die leed aan uh, albanisme. En hij woonde als kind aan het uh, Zaandammerplein. En u hoort hem nu met zijn enige echte grote hit die hij ooit gemaakt heeft: Ari Paschier, zoals we hem herinneren met de Kleine Vogel. Het was winter en de kou, die ging je echt door een merg en Been.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 Vermeden. Hij wordt echter niet met die wagen vervoerd, maar in zijn eigen auto gereden. Blokje van schijn. Twee stukjes van Arie Paschier. Eerste grote hit, De Kleine Vogel. En uh, daarachteraan uh, een van zijn eerste liedjes. Arie Paschier samen met Henny met De Dievenwagen. En de volgende artiest speelt de professor Higgins in de musical My Fair Lady. En ondertussen werkt hij ook aan zijn eigen show. Helemaal alleen het podium op heeft hij nooit gewild. Vandaar dat hij de actrice Marijke Merkens aan zijn zijde nam in de eerste instantie. Zou die ook uh, actrice Riek Schagen aan de show meedoen. Maar haar werd tijdens repetities al de deur gewezen. In het tweede seizoen van de voorstelling werd de rol van Merkers overgenomen door Marijke Philips. Ik heb het over Wim Sonneveld. En die show heet Een avond met Wim Sonneveld. En u hoort hem nu met Aan de Amsterdamse Grachten. Wim Sonneveld hier op de lokale omroep ZFM Zandvoort. Aan de Amsterdamse Grachten heb ik heel mijn hart veroond.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 Water, een bootje net als weleer. Aan de Amsterdamse grachten heb ik heel mijn hart voor altijd verband. Amsterdam wil mijn gedachten als de mooiste stad in ons land. Al die Amsterdamse mensen. Ons water op klein, niemand kan zich beter lezen dan een Amsterdammer te zijn.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 Zeggen het is dit. Oh Amsterdam, Johan Amsterdam. Ik blijf veal, zo lang ik leef. Oh Amsterdam, Johan Amsterdam. Ik blijf veal, zo lang ik leef.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 En ik weet niet of u het kent. Het Vrije Schaap, een vervolg op de remake van de succesvolle televisieserie Het Schaap met de Vijf Poten. En Het Vrije Schaap is de naam van de camping van Kootje. gespeeld door Pierre Bokma in de Duinen. En Kootje heeft zijn kroeg in de Jordaan verkocht. En van de opbrengster heeft hij daarvan een camping gekocht. En u hoort nu de kast van, de vrij... van Het Vrije Schaap, moet ik zeggen. Met de Vijf Poten, met Amsterdams parfum. Ik leef op Amsterdams lucht... Vanaf mijn vroegste kindertijd. Ik raak het Amsterdams parven. Zelfs in mijn dromen zelden kwijt. Die geur van olie, teer en touw. Vanuit wat gas en duiven stroomt. En zelfs als het een beetje waait. De adem van de haven moet. Mijn ZANG de...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 Ik mijn hart vol Dat heb je zelf niet in je eigen hand gehad, waar je op de wereld kwam. Het zit hem in dat kleine stukje grond waar je wie geen stoor als de Jordaan met zijn oude wester in Antwerpen zou staan, dan was ik als Belg gewoon. Zij in mijn joof voor je maar ziet de kijken in het ellers Vlaams. Zo zou het zijn gegaan als de jordan in de schelde zet, ze staan. Oh, oh, oh. Was ik misschien dan wel een goede beller geweest. Want ik vind dol op het tijd en net zoals de Vlaming hou ik van een jou feest met de windje gerstenaar, en ben ik in het schone Vlaanderen land, dan zeg ik plus De van Johnny Jordaan. Want hij heeft toch denk ik een van de meeste nummers gezongen voor de Amsterdamse Jordaan. En natuurlijk de grootste, ja met de allerbeste stem. Johnny Jordaan hoort u met Als de Jordaan in Antwerpen zou staan. En daarvoor hoort u bij ons in de Jordaan. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard als u een stukje gemist heeft of u wilt het programma nogmaals beluisteren. Aanstaande zaterdag, of volgende week zaterdag, het is maar hoe het bekijkt... In ieder geval op zaterdag tussen 1 en 2 wordt dit programma nogmaals herhaald. En ik ben er iedere zondag weer tussen 9 uur s ochtends en 10 uur. Met een bak koffie en alleen maar mooie oud hollandstalen muziek. En reis terug in de tijd met oud-Hollandstalige muziek van de jaren 30 tot en met de jaren 70. En voor nu, ik laat u achter met Ramse Safi. Geboren in uh, Nu suce op 29 augustus 1933. En overleden in Amsterdam op 1 december 2009. Een Nederlandse chansonnier en acteur. En na een carrière als acteur bij de Nederlandse comedy. Maak de sinds de jaren 60. U hoort hem als zanger en liedjes als Sammy. We zullen doorgaan. Pastorale, laat me zing, Weg, help, pit, lach, werk en bewonder. Uit de jaren 60 en 70 werden krachtige meezingers. En u hoort hem nu Ramse Shaffi met Sammy. Ik wens u nog een hele fijne zondag. Nog een fijn stukje weekend. En misschien tot volgende week. Tot ziens. Sammy loopt niet zo ver Denk je dat ze je niet mogen?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 Je verlaat de Sammy op de straat, de Sammy van de stad. Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy, want dan vaar je lekker nat Sammy, kromme, kromme Sammy, dag Sammy Domme, domme Sammy, kijk niet om zich heen Doet alles alleen, we vinden de wereld heel gemeen Sammy wil haar zelf veranderen, maar is zo van dan.